De Russen dreigen de gaskraan naar Europa dicht te draaien... als de EU beslist om een maximumprijs in te stellen voor Russisch gas. Dat zei de directeur van Gazprom tegen de staatstelevisie. Zo'n eenzijdig besluit is in strijd met het contract... dat Europa met het bedrijf heeft, zei hij. En dus stopt dan de levering. President Poetin uit de vorige maand ook al een soort gelijkdreigement. Rusland is de grootste gasleverancier ter wereld... maar steeds meer westerse landen proberen daar minder afhankelijk van te worden. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was van het ongeluk vanochtend in een zwembad in Amstelveen. waarbij een duikinstructeur omkwam. Mogelijk ontplofte er een duikfles. De man raakte zwaar gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. Het zwembad, het zwembad blijft vandaag gesloten.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 Dan nog het weer. De bewolking neemt toe. Vanavond valt er in het zuiden wat regen. Vannacht regent het vooral in de noordelijke helft. Morgen eerst even zon. dan snel volgt dan weer regen. In het zuidoosten is er kans op onweer. Voort dan tussen de 17 en 21 graden. Dit was het NOS Journa. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat een korte file op de A9 Alkmaar-Amstelveen... bij amstelveen Stadshart. Drie kilometer met 10 minuten vertraging...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 Eerste, wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eenzaam dan nooit meer. De hemel breekt ons over en dan gaat het hier te keer. Het om de verre, frikse verre, regen, bier. Het wordt de stoppen als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle trein laat komt nooit terug. ver ja ja la la la la ja ja ja ja la La la la ja ja ja la la La ja ja ja ja ja la La la ja ja ja ja ja ja de tijd zijn werk Geniet met volle teuren, pluk de de dag zoveel je kan. Het om de het en regen meet het spieren. Het wordt pompen stompen op, als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugens, zulke de tijd om nooit Het om de het en regen met de spieren, het wordt pompen stompen, op verzuiven als de enige manier, om de juiste koers te varen met de. De zulke tijd komt nooit terug Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug Geniet met volle tijd Zulke tijd komt nooit terug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 To pass the time A special lady Ones my mind How did I let her Get to me this way It started out and ain't thing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 Charles Nafour. En na zijn geboorte vonden ze het zo prettig in Parijs dat ze daar zijn gebleven. Zijn vader ging optreden als zanger in restaurants en opende later zelfs een Kaukatisch restaurant waar later Charles Nafour weer in optrad. Net als bij Bollian uh, ja, ja. René Vroegen eigenlijk. Precies nog wel. Een ander niveau misschien. Moeier <laughs> daarmee. Goud van Ger. Je m'y accroche, mais je glisse Lentement vers ma destinée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 Lommens! Oh ja, die beet Lommens.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 De platenmaatschappij. Later is hij bij Ronnie Brunswijk gekomen. In het leger, Zal ik maar zeggen. Een rare vent. We gaan luisteren naar Kayak en Russell's Queen. het ja, u zich deze nog?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 Uh, hoeveel die ouders betekend hebben ze verkochten een restaurant aan zich, om zich helemaal te wijden aan de carrière van hun dochter. En ook zagen we het perfectionisme van Carsoe tijdens een groots optreden. Ze checkten alles tot in de kleinste details. We gaan naar een hittip tip van mij, Carsoe. En uit Hazes is de basis Sorry. hittip tip van GER. Sorry. Wat ik je zeggen wil Is sorry Maar jij gaat weg Het is voorbij jij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 En we gaan luisteren naar die gekke combinatie: tonebase en here's to you. Goud van Ger.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 Show nothing to me So what good would Living mm -hmm. be me God only knows What I'd be without you I may not always love you mm -hmm. But as long as the You. You'll never need to tell me. I'll make you so sure I'll, God, I'll be. God only knows what I'd be without you.